12 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Politieachtervolging kost één leven. Nog levende duikers in een gezonken schip. En Europese banken moeten grotere verliezen nemen op Griekse schulden. Het weer veel zon en de middagtemperatuur rond 11 graden. In het zuiden een paar graden hoger er staat een stevige Zuidoostenwind. Ook morgen zonnig en droog en iets minder fris. Bij een achtervolging op de A2 bij Apkoude is iemand overleden. De politie achtervolgde enkele verdachten die naar het tanken waren weggereden zonder te betalen. Verslaggever verslag Hilda van op Zeeland van RTV Utrecht. Uh, goedemiddag Hilda. Goedemiddag. Jij, jij bent bij het ongeluk geweest om verslag te doen. Kan je ons vertellen wat er gebeurd is? Ja, het gaat om twee benzinedieven die in Culemborg hebben getankt... vanochtend rond de klok van half tien. Uh, ze zijn vertrokken zonder te betalen en de eigenaar is er achteraan gereden. Daarbij heeft hij ook de politie ingeschakeld en die is de achtervolging ingezet. Ja, om die benzinedieven een halt toe te roepen, hebben ze een wegblokkade opgeworpen. Dat hebben ooggetuigen ons verteld. En daarbij is het dus gruwelijk misgegaan... want de achtervolgers zijn bovenop die file gereden. Ja, en de persoon die daarbij... Uh gewond is geraakt, is inmiddels overleden. Mm -hmm. Je hebt de ooggetuigen gesproken. Wat, wat voor verhalen ja. hoor je van hen? Van ja, hele bizarre verhalen. Ze, ze zeggen van, ja, het lijkt wel een soort actiefilm... waar we in terecht zijn gekomen. Het was een wegblokkade van de politie. En daar, uh, ja, daar is de, dus de... De bezinedieven zijn daarop achterop ingereden. Op het moment dat de benzinedieven dus uh, daarop in waren gereden... zijn de politieagenten ook met getrokken pistolen erop afgerend. En wat we nu weten is dat het gaat om twee benzinedieven, waarvan één inmiddels is opgenomen in het ziekenhuis... en de andere is gearresteerd. Zijn er niet meer gewonden gevallen bij dat ongeluk? Het was op dit moment moeilijk in te schatten. Toen we arriveerden, zagen we wel de trauma wegvliegen... en ook een aantal andere ambulances reden weg. Dus vermoedelijk is het aantal gewonden nog wel hoger. Oké, okay, ja, wij spreken later de politie ongetwijfeld nog. Uh, heb jij nog enig idee hoe lang dat onderzoek gaat duren? Je bent er geweest, maar uh, je mocht er niet blijven, geloof ik. Hè? Ik sta inmiddels uh, nog wel op de plek van het ongeval, alleen een stukje ah. verderop. Um, de Rijkssociërsje doet nog onderzoek op dit moment. Er worden veel foto's genomen, er worden veel bordjes neergezet. Ik denk dat de A2 voorlopig nog wel uh, dicht zal blijven. Het verkeer wordt omgeleid en uh, mensen worden bij de afrit Finkeveen de andere kant op gestuurd. Maar ik zou iedereen aanraden niet de A2 op te gaan. Oké. Okay.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 En het feest gaat onverminderd door in de Libische hoofdstad Tripoli. Er wordt vooral door jongeren feest gevierd. Maar diezelfde jongeren hebben in de strijd tegen Gaddafi... wel een hele hoge prijs moeten betalen. Zo merkte ook verslaggever Lex Rudderkamp, die zich met een aantal van hen in het feestgedruis stortte. We rijden op dit moment in een auto. met Bij elke deur staat een AK-47 geparkeerd, zal ik maar zeggen... tegen het opera. Uh, drie strijders, drie voormalige strijders... want ze zeggen dat ze er eigenlijk mee opgehouden zijn nu... En we rijden door de straten van Tripoli van het ene feestje naar het andere feestje. So what what kind of celebration is this for you? Wat voor een feest zijn jullie nu aan het vieren? I can imagine how much happy I feel right now. Look at the face of the people. Yeah, you know people, yeah, yeah. the answer to that question you want. Als <laughs> je kijkt naar nou, hoe blij iedereen hier op straat op dit moment aan het feesten is. Happy today is happy, Libya is free. En ze zijn ook zo uitzinnig blij, omdat een van hun tot een uur geleden dachten ze dat hij dood was. Maar hij was in Bani Walid aan het vechten en zijn telefoon was kapot geschoten. En niemand kon hem meer bereiken, dus ze dachten dat hij dood was. Maar hij zit nu nog gewoon naast ons in de auto. Mensen zijn in de achterbak van auto's gekropen, rijden rond met de open achterbak waar keiharde muziek uit klinkt. Het is één grote zee van revolutionaire vlaggen. Nou, het zijn allemaal mensen van een twintigers, begin dertigers, die uh, helemaal uit hun dak gaan. De jongere mensen maken de the rebels. Ze zijn de reden waarom Gaddafi get Ik ben am om een jonge Libyan young te zijn. crazy of niet. Ik ben proud. Ik ben er trots op om een jonge Libiër te zijn, zo gek ook als ik misschien ben. But you lost many friends. I lost so many friends, so so many friends. Someone next to me get killed by a bullet in his hand. Ik heb heel veel vrienden verloren in de gevechten en iemand naast mij zat werd een keer door een kogel in zijn hoofd gedood. I lost a friend because he didn't know how to use the RPG. Hij catches de RPG van de opposite Hij zelf hemzelf. Een vriend van hem die had een RPG-granaatwerper. Een een RPG uh, van Gaddafi-eenheden afgepakt. en uh, wilde daar zelf mee schieten. en is daar zelf bij om het leven gekomen. Het is ook precies wat je hier voelt: de, de tegenstelling tussen. aan de ene kant de, de blijdschap dat ze iets bereikt hebben. maar aan de andere kant de prijs die ze ervoor betaald hebben. en nog voor betalen is uh, enorm hoog. So many get killed because one of one guy. Yeah. Al die mensen zijn doodgegaan vanwege de gekte van één man. Gaddafi bedoelt. Het. Dit is het NOS-journaal met Ewout de Jong. Vandaag overleggen in Brussel de ministers van alle EU-landen en morgen de regeringsleiders over de eurocrisis. Volgens minister De Jager is het niet waarschijnlijk dat er dit weekend een oplossing komt voor het vergroten van het Europese noodfonds. Correspondent Tijn Sadeh sprak met de jager, maar ook even kort met Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Eurogroep. Die bestaat uit de ministers van Financiën van de 17-eurolanden. Mr. Juncker, ja, yeah, excuse me, you're also staying in the same hotel as our yeah. minister. Unfortunately. You said yesterday, it's a disastrous image. The disaster I mentioned yesterday is the fact that uh, although one meeting should be sufficient, we are trying to deal with the whole matter. During two European Council, one would have been uh, sufficient. Nou, Tenzijde, uh, de top begint in een lekker sfeertje, hè? Ja, je hoort uh, Juncker als ik hem uh, zeg van uh, u slaapt in hetzelfde hotel. Hè? Als onze minister van Financiën, Jan Kees de Jager, zegt hij unfortunately. Ja. Nou, ik had zelf uh, nog niet genoeg koffie op om daar eigenlijk meteen alert op te reageren. Maar ja, het werd daarna wel duidelijk dat er toch een heel duidelijke gespannen sfeer is. Ik weet niet precies wat Juncker heeft bedoeld. Er zal vast wel hier en daar wat wrijving zijn. Nou, dat, uh, dat is de sfeer waarin hier uh, ja, eigenlijk de marathon aan vergaderingen in Brussel om die eurocrisis dus uh, te gaan verhelpen. Uh, hoe die tweede dag uh, zeg maar, uh, begint. De ministers van uh, Financiën die zijn gisteren al bij elkaar gekomen. Alleen maar van de 17-euro-landen. Nou, ze gaan nu doorpraten met alle 27 uh, ministers. Uh, en dan uh, zou vanmiddag, want dat is dus weer het nieuws... zou er vanmiddag weer een extra groep van 17-euro-ministers van Financiën plaatsvinden. Nou, je hoorde daar de irritatie over bij uh, eurobaas Juncker. Die heeft iets van, ja, waarom kunnen we niet gewoon in één keer afhameren? Moet daar nou weer een tweede ontmoeting vandaag nog voor plaatsvinden? Ja, je, je sprak ook nog met minister De Jager. Uh, wat zijn zijn verwachtingen? Ja, hij probeerde natuurlijk toch wat, wat, wat sterke uitspraken te ontlokken. Over het feit dat dit toch wellicht een, een historische top uh, zou kunnen worden. In ieder geval moeten er deze dagen de contouren geschetst worden. Van historische beslissingen die dan pas aanstaande woensdag uh, afgehamerd zouden kunnen worden. Nou, als je hem daarna vraagt en je vraagt hem bijvoorbeeld: uh, gaan jullie hier nou echt als een soort van architecten. een nieuw gebouw voor die euro uh, maken? Dan zegt hij: uh, Nou, waar we het nu gewoon eerst over hebben. en dat is typisch het Nederlandse. Uh, de Nederlandse invalshoek. We moeten gaan praten over dat er veel betere begrotingscontrole komt. Dat is het punt wat Nederland maakt. En dat wordt ook wel gesteund hier en daar. Of nou ja, eigenlijk wel door de meerderheid. Er moet in de toekomst sterker opgetreden worden... tegen landen die schuld op schuld blijven stapelen. Maar ja, of er niet ook nog een veel, veel verdergaander plan ontwikkeld moet worden... daar wil de jager nog niks over zeggen. Oké, okay, denk je dat er dit weekend nog spijkers met koppen worden geslagen? Dat zal wel moeten. Eh, nogmaals, eh, zondagavond zijn de regeringsleiders hier dan ook bij elkaar. We weten nu allemaal al dat er niet keihard besloten wordt. Zeker eh, de Duitse bondskanselier Merkel. Die moet toch weer terug naar Duitsland eh, om het aan het parlement voor te leggen. Woensdag pas echte knopen die doorgehakt worden. Tenminste, dat hopen we. Maar ja, het is absoluut duidelijk dat hier nu de komende dagen echt die contouren geschetst moeten worden. Er moet dus echt een allesomvattend plan komen.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 De Zwitserse autoriteiten hebben een Algerijnse oud minister opgepakt op verdenking van oorlogsmisdaden. De oud minister Nedzar van Defensie werd gearresteerd in Geneve, waar hij was voor een medische behandeling. Tegen Nedzar was aangifte gedaan voor oorlogsmisdaden tijdens de Algerijnse burgeroorlog in de jaren negentig, onder meer door een Zwitserse organisatie. Na zijn arrestatie in Geneve is hij verhoord en voorlopig vrijgelaten. Wel gaat het onderzoek naar de 74-jarige oud minister door. Het verbod op ritueel slachten zal ertoe leiden dat moslims hun vlees uit België en Duitsland halen. Ook illegaal slachten zal toenemen. Dat zeggen gemeenteraadsleden die een grote islamitische achterban hebben. De NOS hield een onderzoek onder 100 raadsleden met een islamitische achtergrond van verschillende partijen. De raadsleden merken groot onbegrip over het verbod op onverdoofd slachten. Zo heeft D66-raadslid in Os, BZ Sahin, grote moeite het zijn kiezers uit te leggen. En die zeggen van, we hebben jou, op jou gestemd om onze rechten, voor onze rechten op te komen. En dat is dan heel moeilijk om dan mensen te zeggen van, ja, maar. Nou, dat, dat lukt bijna niet, om mensen te overtuigen. Ja, wat is dan de consequentie van mij? Ja, dat moeten we dus even afwachten. Sahin vrees net als de andere raadsleden... dat zijn partij bij de volgende verkiezingen afgerekend gaat worden op het slachtverbod. Dat zal zeker, dat zal zeker deze partij stemmen kosten... als de gevolgen, als mensen zo meteen in België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 In Eindhoven is afgelopen nacht een man doodgestoken. Het slachtoffer werd gevonden in het uitgaansgebied van de stad, zegt de politie Brabant Zuidoost. Een man van 27 jaar uit Bergijk hebben wij aangetroffen nabij een discotheek in de Donderstraat in Eindhoven. Dat is de binnenstad. En we zijn nu volop bezig met het sporenonderzoek en het bevragen van getuigen. Het is nog onduidelijk of de man binnen of buiten de Eindhovense discotheek is doodgestoken. De politie heeft een verdachte aangehouden, maar wil over zijn identiteit niks zeggen.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 In het westen van Australië is een man doodgebeten door een haai. De 32-jarige Amerikaan was sinds een eentje aan het duiken voor de kust van een eiland... toen mensen op de begeleidende boot bubbels uit het water zagen komen. Korte tijd later kwam het lichaam boven drijven. Pogingen om hem te reanimeren haalden niets uit. Autoriteiten hebben de stranden van Rottnest Island afgesloten. Vermoedelijk zwemt de haai nog in de buurt van de kust. Het is de vierde keer in dik een jaar tijd dat in het westen van Australië... een man gedood wordt door een haai is een verkeersinformatie. Bij de ANWB zit er een passet. De A2 is voorlopig dicht van Utrecht naar Amsterdam na een uh, ongeluk vanochtend. Ze zijn nu bezig met een technisch onderzoek tussen Vinkenveen en Apkoude. Er staat zes kilometer file voor de afrit Vinkenveen. Het gaat waarschijnlijk tot half drie duren, denkt Rijkswaterstaat. Het is ook vastgelopen op de provinciale weg N201. Een van de alternatieve routes van Hilversum naar Uithoorn. Het staat tussen Vinkenveen en Uithoorn 6 kilometer. Het is dan ook verstandiger om al eerder om te rijden... vanaf knoop het Oude Rijn en dan de route Hilversum te nemen. Dat is via de A12, de A27 en de A1. Nog een aantal andere files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij knoop het Hoevelake 2 kilometer en richting Amsterdam bij Laren 2... Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knop het Grijsoort en knop het Waterberg 5 kilometer. De A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Hilversum 2. En richting Almere ook nog vielen bij knop het Eemnes 2 kilometer. En het treinverkeer rond Schiphol is ontregeld. Er is daar een trein stilgevallen. En dat betekent rond Schiphol ongeveer een half uur vertraging. Nou, dan de hoofdpunten van het nieuws. Politieachtervolging op de A2 kost één leven. En nog levende duikers zitten in een gezonken schip in Iran. En Europese banken moeten grotere verliezen nemen op Griekse schulden. Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, de HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Nou, net op tijd hier, want wat een Wild west op de A2. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Met Clubnieuws vandaag, want vorige week was er een wereldconferentie... van onderzoeksjournalisten in, of all places, de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Margo Smit, directeur van de Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten... brengt verslag uit. Maar eerst de Argos-reconstructie... Het is alweer lang geleden dat geëngageerde journalistiek een speeltje was van linkse omroepen, als De Vara en de VPRO. Tegenwoordig zijn het vooral rechtsmedia, als het Dagblad De Telegraaf en Omroep Pound, die zich van actiejournalistiek bedienen. Zoals milieuorganisatie Greenpeace laatst tot haar schrik mocht ervaren. De zaak werd voor u uitgezocht door Kees van den Bos. Goedenavond, dit is het polnieuws van donderdag 13 oktober. Greenpeace heeft willens en wetens levens in gevaar gebracht. door een kuil te graven onder het spoor waar dinsdag een kerntransport overheen ging. Een ludiek protest, zo stelt de milieuorganisatie. Een criminele actie vinden de PVV en het CDA. Ook justitie twijfelt of de actie wel zo onschuldig was... en onderzoekt wat de gevolgen hadden kunnen zijn. Tijd dus om eens verhaal te halen bij Greenpeace. Hoe kan iemand het verschil zien tussen iemand van al Qaeda die een gat graaft onder een spoor waar een kerntransport overheen rijdt... of een of andere mafketel van Greenpeace? Dat is precies ons punt. Dat is waarom je nooit... Ah, dit is een, u probeert een punt te maken. Wij proberen een punt te maken. Dat Volgens mij gaat u totaal ta langs het punt heen. Namelijk, nee. U bent niet geen activist, maar een terrorist. We proberen op een ludieke manier aan te geven... dat kerntransport moet stoppen. En als dan die wagon omvalt met het spul erin... dan zegt u, nou, het was ludiek geprobeerd, maar ja, nu hebben we een kernrampje af. Dat is niet aan de orde. -news, van vorige week donderdag. Die dag opende de Telegraaf de krant met chocoladeletters. Atoomreil Greenpeace stond er over de hele voorpagina. En die toon wist het televisieprogramma s'avonds goed verder te dragen. John Remmerswaal, woordvoerder van het Openbaar Ministerie, zegt in Po-nieuws... Voor het veroorzaken van gevaar voor, uh, voor het spoorwegverkeer, uh, dat is een misdrijf... en daar staat maximaal 15 jaar gevangenisstraf op. Dus we praten hier over een ernstig misdrijf. De volgende dag stellen CDA en PVV vragen in de Tweede Kamer. En begin deze week werd de kwestie opgepakt door de VVD... die een wetsvoorstel zodanig wil veranderen... dat organisaties als Greenpeace niet langer belastingvoordeel kunnen krijgen. Er is dus nogal wat gebeurd, zou je denken. Of is het een hype? Wordt een mislukte actie opgeblazen tot een bijna ramp? Drie grijze goederenwagons met daarin het splijtstof. Rond kwart voor zeven reden ze Roosendaal binnen op weg naar het station. Bij de spoorwegovergang politiebewaking. Vijf minuten later kwam de trein terug, maar dan over het spoor richting België. Het transport vertrok rond half vijf vanuit Borselen richting Bergen op Zoom en Roosendaal. De politie hield in Zeeland enkele actievoerders aan die als pro railmedewerker verkleed waren. Een bericht van Omroep Brabant op dinsdag 11 oktober. Op die dag worden er afgewerkte splijtstofstaven... met een trein vervoerd van de kerncentrale in Borselen naar het Franse Laaac, waar ze moeten worden opgewerkt. Het ANP maakt er een berichtje over... maar geen enkele landelijke krant neemt dat over. De provinciale krant, de PZC... brengt wel een fotoreportage van het kernafvaltransport. Op die dinsdag... Kreeg de PZC een persbericht van het korps landelijke politiediensten, de KLPD, waar ook de spoorwegpolitie ondervalt. Dat zegt chef nieuwsdienst van de PZC, Ab van der Sluis. Wij hadden twee verslaggevers ingezet, uh, één mm -hmm. verslaggever uh, bij uh, de covra, van waar het, uh, het spul uh, vertrekt, mm -hmm. en één uh, verslaggever in Groes, Maar die is pas middags gegaan, dus die waren gewoon te plekke. Ja. En uh, ik uh, hou de e-mailbakken in de, de gaten. Ja. En uh, wij kregen op de dag zelf van het transport... kregen wij dus een persbericht van de KLPD. Ja. Vraag mij niet meer hoe laat, dat weet ik niet. Maar het was in ieder geval ochtends. Ja. En uh, in dat bericht wat de KLPD verstuurde, daarin stond dat zij uh, donderdagavond uh, 6 oktober... in Amsterdam een man hebben aangehouden... Uh, op uh, verdenking van het storen van het treinverkeer. Dus u hoorde dat op die dinsdag 11 oktober? En ja. toen? Wij hebben daar volgens mij uh, keurig melding van gemaakt op onze internet uh, site. Met tape, toen dat bericht uh, binnenkwam. Uh -huh. Wist u ook dat het een Greenpeace medewerker was? Nee, staat ook niet in het persbericht. Maar wel een actievoerder? Nee, ook niet. Wat staat er in het persbericht? Uh, een... Uh, dat het KPD heeft donderdagavond 6 oktober een 33-jarige Amsterdammer aangehaald. op verdenking van het opzettelijk verstoren van het treinverkeer. Daarmee was de PZC de eerste krant die melding maakte van een arrestatie. op donderdag 6 oktober. vijf dagen dus voor het kerntransport plaatsvond. Maar een andere journalist was achter de schermen ook al bezig met de kwestie. Uh, mijn naam is Gijsbert Smaat, ik ben de verslaggever van dagblad Telegraaf. Wanneer hoorde u voor het eerst over de actie van Greenpeace. Nou, Het was dinsdagmiddag, uh, eind van de middag... dat ik een telefoontje kreeg uh, waarin mij gemeld werd... dat er uh, het afgelopen weekend mensen waren aangehouden van Greenpeace... die een kuil aan het graven waren bij een spoor... waar een uh, kernafvaltransport over zou uh, uh, gaan in Zeeland. Nou, vervolgens... Uh... U kreeg een tip? Ik kreeg een uh, telefoontje. Van, ja. van, van, van, van wie? Uh, ik kreeg een telefoontje. Termaat belt met de KLPD. Daar kunnen ze hem niet helpen. De woordvoerder weet van niks. Ze gaan het uitzoeken. Woensdagochtend belt Termaat opnieuw met de KLPD... maar die zegt nog steeds van niks te weten. Vervolgens heb ik de stoute schoenen aangetrokken... en heb ik gewoon op Greenpeace gebeld. En uh, nou, daar kreeg ik iemand aan de lijn die mij gewoon bevestigde... ja, inderdaad, er zijn mensen van ons aangehouden afgelopen weekend... die in Karentgraven waren. Nou, toen uh, was mijn verhaal, mijn bron bleek dus te kloppen... Uh, vervolgens vroeg ik ook: van nou, Waarom hebben jullie die kou gegraven? Ja, ja over acties uh, voor en achteraf doen wij geen mededelingen. Uh, nou, toen werd het gesprek uh, ging een iets andere kant op. En uh, ja, ze wilden eigenlijk niet veel meer vertellen over, uh, over de actie. Dan belt de KLPD terug en meldt de aanhouding van de 33-jarige man. Nou, vervolgens ben ik tot de publicatie overgegaan. En uh, nou, dat was een vrij fors verhaal waar wij de kranten mee hebben geopend. Na aanleiding van het Telegraafartikel geeft Greenpeace ochtends een persconferentie, waar ze demonstreert wat er bij de actie had moeten gebeuren. Het NS-journaal doet verslag. In beeld zien we een grote gele ballon in de vorm van een reactorvat langzaam vollopen met lucht. Waar het goed over gaat. Nou, daar gaan we dan te redden. De dag. Die vandaag demonstreerde waar de drie dozen die ze wilden begraven voor bedoeld waren.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 Um, zouden wij de, de ochtend van het transport erheen zijn gegaan... met een stralingsdeskundige, Zouden we metingen gaan doen aan hoeveel straling komt er eigenlijk van die trein af? En op het moment dat ze dan echt aanstalten maken om te gaan rijden... dan gaat het hek open bij het bedrijf, uh, bedrijf waar het op staat. Kovra is dat, hè? Ja, het is de Covra waar al het uh, kernafval is opgeslagen in Nederland. En op dat moment zouden wij op afstand dat die ballon hebben laten opblazen. Op dat moment zouden we ook naar de politie zijn gestapt... en hebben gezegd, Greenpeace is hier, wij doen een actie... Leg even je transport stil. En we hadden een aantal actievoerders gehad die de rails op waren gelopen met rode lampen. Om op die manier de machinisten te waarschuwen om te zeggen. Je moet even stoppen. Die stonden zijn... klaar, die actievoerders ja. met rode lampen. Die stonden klaar en die had ook nog een, uh, uh, een spanning bij zich. Waarop stond: ik geloof: verhagen niet meer kernenergie of verhagen schone energie nu, maar dat ben ik even kwijt. Dus er was eigenlijk geen mogelijkheid dat die trein ongewaarschuwd over dat kistje of over die ballon zou rijden. Dat was inderdaad het ontwerp van deze actie. En dat was dus niet gebeurd. Telegraafverslaggever verslaggever Gijsbert Termaat... is door de persconferentie van Greenpeace niet overtuigd. Maar wat mij vooral bevreemde die ochtend... dat uh, er in een keer rond 9 uur een persalarm gegeven werd... waarin gemeld werd dat Greenpeace om 11 uur een persconferentie uh, gaf... naar aanleiding van de berichtgeving in het Telegraaf. Nou... Het bleek dus dat zij in één keer wel openheid van zaken wilden geven... over uh, wat die actie inhield. Uh, ik heb ze een dag eerder daarvoor de kans gegeven... om dat verhaal van hun zijde te belichten. Dat hebben ze toen geweigerd. Maar toen ze in één keer toch zagen dat dit een uh, behoorlijke rel ging worden... Ja, voelden ze in één keer wel die behoefte om dat te doen. En uh, ja, goed. Dat zegt volgens mij alles over Greenpeace. Dan valt plots de verbinding weg. Een technische storing. Even later gaat het gesprek weer verder... Hoe komt Termaat tot zijn bewering dat Nederland aan een ramp is ontsnapt? Nou, omdat de KLPD die de zaak dusdanig hoog opnam dat zij die mensen hebben aangehouden op uh, verdenking van het in gevaar brengen van het treinverkeer. En uh, dat zou rampzalig gevolgen hebben kunnen hebben als die trein over die uh, spoorrails uh, was gaan rijden. Want... Wie, wie zegt dat? Dat, het rampstalig... dat is de KLPD. Die hebben uit... dat tegen u gezegd. Dat, dat is het tegen mij gezegd. En uiteindelijk uh, heeft het Openbaar Ministerie dat een dag later ook nog eens. Uh, voor alle media bevestigd, dat dat uh, een behoorlijk gevaar opleveren. Ja, nou ja, mogelijk gevaar voor het treinverkeer. Dat is de meest krachtige formulering die ik heb kunnen vinden. U zegt. Ik, ik, het... ik, ik, ik, ik wel even nog eventjes, ik, ik heb het voorverhaal verteld. Ik ga verder niet over, uh, over, over het verhaal. En over de reactie van de Greenpeace uh, wil ik verder niet praten. Nee, dat wil ik u ook niet dus, over vragen. Nee, maar nee. ik wil u over uw verhaal iets vragen. U zegt, er is in Nederland ontsnapt aan een mogelijke atoomramp. Waarom, waarom, waarom baseert u dat? Aan een mogelijke ramp staat er, hè? Uh, mogelijk aan een ramp ontsnapt, u hebt ja, gelijk. Precies, ja. Ja. ja, Dan ja. laten we elkaar <laughs> voor niet draaien. U hebt helemaal gelijk, ja. Ja. ja. Maar waarom baseert u dat? Een mogelijke ramp... Nou, dat, dat, dat heb ik u net uh, verteld, dat het KLPD met de verklaring komt... dat zij iemand hebben aangehouden voor het in het gevaar brengen van uh, een kernafvaltransport. Ja. Nou, en dan, dan breng je het, uh, het treinverkeer in gevaar. En als die uh, een transport hebben van uh, kernafval, ja. nou, dan hoef ik u toch niet uit te leggen wat de uh, gevolgen daarvan zijn. Ja. En dan is de ramp nog niet eens uh, erg aangezet, lijkt mij. Daarmee is de ramp geboren. Waarom heeft Termaat de lezing van Greenpeace niet in de krant gezet? Je kan, je kan alles beweren achteraf. Ja. En uh, goed, zij willen ook niet inzien dat er een, een gevaarlijke situatie was. Nou, dat vind ik vrij ongeloofwaardig. En ik vind het... Uh... Ja, wat ik eerder al zei. Ik bevreemd mij dat zij een dag later wel alle ins en outs uh, willen geven... waar ik ze een dag eerder om heb gevraagd. Mm -hmm. Toen wisten ze al dat ik ging publiceren. Nou, toen weigerden ze mij uh, openheid van zaken te geven. Mm -hmm. En daarna wordt er in één keer een, een, een verhaal opgehangen... wat iedereen uh, ja, wel moet geloven ineens. Ik, uh, ik, ik, ja, ik hou daar niet van. Het mm. is niet een manier van, van, ja, van, van hoe je met elkaar uh, zaken doet, lijkt mij. Is dit niet een vorm van campagnejournalistiek... Nou, ik weet niet waar u dat op baseert. Ik, ik hou me gewoon aan feiten die, die gebeuren. Nou ja, die kernmogelijkheden van een ramp, uh, dat is... Uh... Dat zijn nogmaals, dat zijn niet mijn woorden. Dat is waarom mensen worden aangehouden. Als, als, als er ging... Nou, ramp, het woord ramp heeft de KLPD niet gebruikt. Maar misschien wel in u, uh, tegen u in een telefoongesprek, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ja, niet, ja, in hun, niet in hun... Uh, maar... mensen, mensen worden niet van niets aangehouden en er wordt niet van niets jacht gemaakt op uh, drie mensen die ook nog bij die uh, actie betrokken waren en die nog steeds niet... Uh zijn gearresteerd. Nee, dat klopt. Het mag natuurlijk niet wat ze gedaan hebben. Maar dat is nog wat anders dan een ramp. Nou ja, goed. Ik ga niet met u in discussie wat, wat, wat, wat een ramp is. Kijk, ik heb het u net uitgelegd en... Uh, nou, daar hou ik het bij. Hm. Ik probeer me zoveel mogelijk te beperken tot de feiten. Ja, dat en... doe ik ook. Dus uh, wat dat betreft kunnen we elkaar dan hand geven. En het woord ramp, zegt u, is u in de mond gelegd door iemand van de KLPD? Nou, dat is mij niet in de mond gelegd. Ik, ik heb het woord ramp uh, zelf echt uh, bewust gebruikt. Want... Nou goed, ik val in herhaling en daar ja. heb ik geen zin in. Nee, maar u hebt ik, het zelf. Ik, ik denk dat ik mijn punt duidelijk gemaakt heb. En. Uh, nou goed, als dat uh, kwartje niet het geval is, dan, uh, dan spijt me dat zeer. Maar ik wil het gesprek dan nu beëindigen. Oh. Maar u zegt nu net wel zelf: ik heb dat woord ramp zelf gebruikt. Ja, als, als ik iets opschrijf, dan gebruik ik het altijd zelf. Ja, ja, maar u hebt het. Het niet... is ingegeven door de informatie die ik gekregen heb. Ja, ja, maar het is niet zo tegen u gezegd. Anders had ik het toch gekozen. Ik ben Marieke van der Werf, Kamerlid voor het CDA. En mijn woordvoerderschap bestaat uit energie, duurzaamheid en cultuur. Marieke van der Werf van het CDA leest die donderdagochtend de Telegraaf en schrikt. Dan uh, neem je een van de uh, instrumenten uh, ter hand die een Kamerlid heeft. En dat is uh, vragen om uh, een regeringsstandpunt, dus een reactie... Want dan weet je ook hoe de regering daarop reageert. En dat heeft weer gevolgen voor de rest van de acties van het Kamerlid. En je wilt de regering tot actie brengen. In dit geval wilden we graag dat er een onderzoek zou komen van justitie. Dus we hebben vragen gesteld aan de regering hierover. En aan meerdere ministers. Zowel de minister van Energie, de minister van Binnenlandse Zaken... als ook de minister van Veiligheid en Justitie. Um, nou, Vraag 1 was aan de minister, hebt u kennis genomen van het artikel? Vraag 2, uh, deelt u de mening dat het belachelijk is... dat medewerkers van Greenpeace, mens, dier en milieu... waarvoor zij zeggen zo op te komen... in ernstig gevaar hebben gebracht door een keul te graven onder de rails... waar later een niet vermoedend kerntransport op zou moeten plaatsvinden? Um, en vraag 3 is, bent u van mening dat dit niks meer te maken heeft met actievoeren... maar regelrecht te maken heeft met crimineel gedrag... waarbij een ramp de ultieme consequentie... Had kunnen zijn van deze actie. Um, hoe weet u dat dan, dat een ramp de ultieme consequentie had kunnen zijn? Daarbij hebben we ons gebaseerd op het artikel in de Telegraaf. Die heeft, dat, um, die, heeft die link gelegd. Wat is de gevaarlijke situatie die zou kunnen ontstaan? Op twee manieren. De machinist zou hebben kunnen schrikken met tot onvoorspelbaar gedrag. en Misschien een noodstop of ik, ik weet het niet, maar, maar hoe, het andere is... Maar hoe weet u dat, dat die machinist zou kunnen schrikken? Ik bedoel, waar, waar baseert u zich dan, dan op? Omdat er uh, een onverwachte situatie zich voor hem zou voordoen. Maar wie zegt dat, dat het onverwacht is? Omdat mij nergens duidelijk is gebleken dat uh, Greenpeace dit heeft aangekondigd. Nee, dat staat ook niet in het artikel van de Telegraaf. Maar dat weet de Telegraaf misschien ook niet. Hoe bedoelt u dat? Nou, wij hebben dus nagezocht bij Greenpeace hoe ze dat van plan waren. Ja. En dat is heel anders dan het in de Telegraaf beschreven staat. Uh -huh. Uh -huh. Uh, dus de feiten in dat artikel van de Telegraaf kloppen niet. Uh -huh. ja. Um, had, maar had u dat niet ook moeten nazoeken voor u daar voor uh, vragen stelt aan de minister? Um, nee, wij baseren ons op, of ik baseer me dan op een, uh, op een artikel. En ik denk, er is hier sprake van een gevaarlijke situatie. Maar er staan, er staan feitelijke onjuistheden in het artikel van de Telegraaf. Maar er staan ook daardoor feitelijke onjuistheden in uw vragen. Bijvoorbeeld, er is nooit onder rails of onder gegraven. Ja, nou, er is niet, maar ik lees in alle berichtgeving die ik ook daarna gelezen heb, dan ja. heeft u uh, in uw onderzoek meer informatie, ja. heb ik steeds, um, uh, ben ik steeds opgestuurd dat er tussen de bielzen gegraven zou worden. Precies, dat, dat is, maar dat is wat anders dan onder de rails of onder de bielzen. Het is dus inderdaad in het proces voorbaal staat, tussen de bielzen is uh, een gat gegraven, Waarvan het nooit de bedoeling is geweest dat daar een trein overheen zou rijden. Want die gat zou weer opgevuld worden met een doos en daar weer kiezels overheen. En daar overheen zou mogelijk een trein hebben kunnen rijden. Ja, maar dan deel ik niet met u dat u zegt van... daar zou geen trein overheen gereden zijn. Je hebt in de ondergrond van de trein een wijziging aangebracht. Ja. En dat moet je niet doen als het gaat om een gevaarlijk uh, transport. Ja. Even terugkijkend op... U noemt het in vraag 9 deze verschrikkelijk gevaarlijke gebeurtenis. En u hebt het meerdere keren over crimineel gedrag en uh -huh. criminelen. Uh, met de kennis die ik u nu erbij geef hè, in, in deze vragen... Ja. Uh, vindt u dat dan... Terechte kwalificaties? Uh, gebaseerd op het krantenartikel vind ik het uh, terechte kwalificaties. Ik vind nog steeds dat je dus niet een handeling uithaalt met een, uh, waar een risico aan zit. En in die zin zou het crimineel te noemen zijn. Wat ik wel vind is dat het nu aan de rechter is om dat uh, al of niet te bevestigen. Ja. Maar u zegt niet, ik heb te grote woorden gebruikt. Ik heb gereageerd op het artikel en het artikel is later iets genuanceerd. We gaan zelf op zoek naar experts... die het gevaar van de actie van Greenpeace kunnen beoordelen. We bellen met Ben Ahle, hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding... aan de TU Delft. We treffen hem in Frankrijk, waar hij ons via zijn mobiele telefoon te woord staat. Wat vindt hij van de actie van Greenpeace? In het huidige tijdsgevricht uh, uh, is dat een, uh, een duidelijk domme actie. Iedereen is uh, uh, verschrikkelijk zenuwachtig over aanslagen. Dus alle uh, werkzaamheden, graven, uh, verstoppen in de buurt van uh, vitale infrastructuur... daar worden we allemaal helemaal zenuwachtig van. Dus dan kan die actie ludiek bedoeld zijn... Nu een beetje vragen of moeilijkheden. Het is niet meer de negentig jaren. We leven na 2011. En dan is het allemaal uh, lastiger, dit soort dingen. Ben Allen vindt het geen slimme actie. Maar gevaarlijk. Ze hebben geprobeerd een klein doosje te begraven ja. met een ballon erin. Ja. Nou ja, een gat tussen twee biels. Ja. Ja, dat kan dus verder niet zoveel kwaad. Dat is uh, klein, een, een kleiner gaatje dan de spoorwegen, wel eens graaft als ze zelf uh, de spoorwegen, dozen, schakeldingen, elektriciteitsdraden, signaaldraden tussen de rails willen begraven. Ja. Dus, uh, dus zeg maar in termen van uh, constructieve aantasting van het spoorstel die ze wil worden. In het proces voor staat. indien men een spoorbaan ondergraaft, kan dit op termijn gevolgen hebben voor het treinverkeer. Het spoor kan gaan verzakken, waardoor het spoor instabiel kan worden. Uh, ja, maar dat is dan toch wel, uh, het moet toch wel een beetje een gat zijn. Hoe bedoelt u? Nou, dan moet je een flink, een, een flink gat graven, waardoor, die, uh, waardoor je die wiel zo ondergraaft. En dan, uh, dan op de duur uh, trilt het zich wel los en zo. Als je dan helemaal nooit meer naar het spoor kijkt, dan als uh, lang genoeg wacht, dan, uh, dan wordt het misschien wat. Ze hebben we die beelden niet eens ondergraven. Dus, uh, dus dat stelt dan, uh, dan uh, uh, wordt het niet zoveel. Relativerende geluiden. Die horen we van meer deskundigen. Jorrit Nieuwenhuis, teamleider veiligheid bij Arcades. Hij werkt onder andere voor ProRail en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is nog het meest kritisch over het graafwerk van Greenpeace. Maar kans op een ongeluk? Ja, niet zo groot natuurlijk, nee. Uh, het is dus, um, dus echt niet waarschijnlijk dat er een trein gaat uh, ontsporen... CQ, uh, allemaal lek gaat slaan. Het um, is ja, dus ook niet zozeer die ballon, maar vooral ook het gat. Uh, je kunt niet meer met zekerheid zeggen dat er een stabiel stuk spoor ligt. Kan ik uw woorden zo samenvatten... Erg dom. Je moet niet graven tussen, eh, bij de rails, in het spoorbed van de rails. Maar de kans dat de trein daardoor ontspoort is heel klein. Ja, ja niet, niet uit te sluiten, maar heel klein. De opgepakte actievoerder van Greenpeace wil niet praten met de media, hij is nogal ontdaan van zijn vijf dagen eenzame opsluiting in de cel. Vorige week dinsdag, de dag van het kernafvaltransport, is hij vrijgelaten. Zijn advocaat Rogier Hurgenen vertelt hoe dat ging. Ja, hij is pas een aantal dagen later vrijgelaten. Op die vrijdag 7 oktober heeft de rechter gezegd... dat de politie een bepaalde tijd uh, zou moeten krijgen... om uit te zoeken of er wel sprake is geweest van gevaar of niet. Um, ik was daar niet mee eens. Ik had de doos uit de plek uh, bij me. Dus we konden zo laten zien hoe dat ding werkte... Uh, maar oké, okay, de politie die heeft uh, die tijd gekregen. En uh, vervolgens uh, ging men dan op die dinsdag uh, opnieuw hem voor de rechter leiden. En dat is dan het moment dat de rechter uh, vraagt of er uh, inmiddels al het een en ander vaststaat. En toen is toch wel uit het dossier gebleken dat uh, ProRail niet heeft kunnen hardmaken... dat hier sprake was van gevaar. De politie heeft ook een ProRail-medewerker verhoord. Dat is diezelfde meneer die ook de mensen had aangetroffen... En deze meneer die heeft een uh, verklaring afgelegd uh, waaruit ja, blijkt of waarin hij stelt... dat zo'n trein nou maar 30 km per uur mag rijden. En een zo grote, langzaam rijdende trein loopt op zichzelf al bijna geen gevaar van uh, ontsporing. Maar hij heeft ook aangegeven dat de trein zo langzaam rijdt... dat de machinist op ieder moment nog kan ingrijpen. En juist die verklaring was voor de rechtercommissaris ook van belang... om aan te geven dat er naar alle waarschijnlijkheid helemaal geen sprake is geweest van gevaar... En dat is ook de reden waarom eh, die vordering integraal is afgewezen en mijn cliënt is meteen is vrijgelaten. Afgelopen maandag was de Greenpeace-actie voor de derde keer de opening van de Telegraaf. Bestraf actiegroep fiscaal, stond er op de voorpagina. In een artikel waarin gemeld wordt dat de PVV en de VVD vinden dat organisaties die willens en wetens mensen in gevaar brengen... of vernielingen aanrichten, geen recht meer hebben op belastingvoordeel. Een voorstel van de Kamerleden Huizing van de VVD en de Mos van de PVV. We hebben ze gebeld, maar voor ons willen ze hun voornemen niet toelichten. Hoe zinnig is hun voorstel? Dat vragen we aan Rogier Hurgner, de advocaat van Greenpeace. Nu heeft Greenpeace op zichzelf geen fiscaal voordeel... maar als je daar uh, geld aan doneert, mag je dat aftrekken van de belasting. Um, wat ik nou zo opmerkelijk vind aan zo'n bericht... van. VVD en PVV, is dat ze meteen komen met aanpassing van de wet. Maar die wet is twee jaar geleden al veranderd. En twee jaar geleden is er een hele uitgebreide discussie geweest in de Tweede Kamer, ook met de Raad van State. En er staat nu in de wet op de inkomstenbelasting een bepaling dat organisaties die zich schuldig maken aan geweld, die bijdragen aan haat en dergelijke, eh, dat die uiteindelijk daarvan zijn uitgesloten. Dus ik weet niet wat voor wetsvoorstel ze nu in gedachten hebben, maar het staat al in de wet. Een organisatie die moet in zo'n geval, of een directeur kan ook, veroordeeld zijn voor geweld, haatzaaien, oproepen tot haat en dergelijke. Echt voor de hele duidelijke, laten we zeggen de Al-Qaeda-achtige stichtingen, waarvan natuurlijk duidelijk is dat die niet voor zulke fiscale voordelen in aanmerking zouden moeten kunnen komen. Waarom hebben ze dat dan ingediend, denkt u? Op het moment dat die wet wet werd... zaten meneer Huizing en meneer De Mos nog niet in de Tweede Kamer. Dus misschien dat ze nog niet zo goed zijn ingelicht. Maar op het moment dat men nu verder wil gaan... want die gedachten zijn er ook wel eens geweest... van bijvoorbeeld er is een medewerker van een stichting veroordeeld... of een vrijwilliger. Ja, dan is het einde zoek. Dus een dergelijke regel kan ook niet worden bedacht. Ik bedoel, Dan kun je ook de Rooms-Katholieke Kerk uh, uiteindelijk daarvan gaan uitsluiten... En ook wel grappig, dan valt misschien de PVV ook onder een van deze organisaties. Want we hebben ook nog wel een aantal Kamerleden volgens mij een strafblad. Terugkijkend staat campagneleider Joris Thijssen van Greenpeace nog steeds achter zijn actie. Ja, ik vind dat een geniale ludieke actie. Ik vind het zo leuk dat je iets verstopt en dan wacht tot de trein eraan komt en dan uh, op afstand zegt... oké, okay, en nu gaan we protesteren tegen de transport. Helaas is die mislukt, maar... Uh... Maar is dit niet naïef, kun je zeggen... als je kijkt naar hoe er gereageerd wordt uh, tegenwoordig op zo'n actie? Dus de overheid grijpt keihard in. De actievoerder die ze, uh, aanpakken, of de, die ze aantreffen wordt behoorlijk hard aangepakt. Vijf dagen in de cel gezet. Alom, Kamerleden, uh, rechtse pers, die uh, reageren wel erg van dik hout. Had u dat niet kunnen voorzien? Dat, dat weet ik niet. Het klopt wat u zegt, dat die ruimte om te protesteren... Hè, dat is een grondrecht, dat staat in onze grondwet... die ruimte om te protesteren en om actie te voeren... en om je stem te laten horen, die wordt kleiner. Ja. Dat zie ik. Dat is voor mij geen reden om te zeggen... nou, daar maak ik er maar geen gebruik van. Het is nou juist een reden om te zeggen... hey, volgens mij kom ik ergens waar ik invloed heb... dus ik ga wel degelijk mijn stem blijvend laten horen... Kan dat nog wel in deze tijd op deze manier? Ik vind dat het moet. Ik, ik, als je kijkt hoe deze regering... ...wars van alle feiten doorgaat met het bouwen van een kerncentrale. Als je kijkt dat vlak na de ramp in Fukushima... ...waar 30 kilometer rond de centrale alles is ontruimd... Um, ...waar ze gewoon een nucleaire nachtmerrie beleven. Dat vier dagen na die ramp komt minister vragen, ...onze minister vragen van Energiezaken... ...komt naar buiten en die zegt... Het kan wel wezen wat er in Japan gebeurt. Ik ga een kerncentrale bouwen in dit land. Greenpeace advocaat Rogier Hurgner. Ik denk dat de reacties op dit soort acties wel veranderd zijn. Ja. ik weet niet precies tot hoe ver dat teruggaat, maar ja, mijn indruk is toch dat de laatste acht tot tien jaar uh, steeds intoleranter eigenlijk gereageerd wordt op uh, ja, een uh, geweldloze protest. Uh, iedereen moet er natuurlijk nu jezelf roepen. Hoogleraar Ben Aalen. Maar uh, het antwoord kan hier, had hier een kernramp van kunnen komen? Is het antwoord nee? Had hier een vreselijke ontsporing van kunnen komen? Is het antwoord al nee? Had hier een matige, dan is er gebeurd gewoon helemaal niks. Ja. Dus kortom, een hele domme actie van Greenpeace. Ja, maar, maar uh, is natuurlijk in het huidige tijdsgevricht is het gewoon niet handig... om te gaan graven in de buurt van die infrastructuur. Nee, nee. Maar dat die rails daardoor instabiel hadden kunnen worden, zegt u... Onzin. Nee, nee, die worden in je instabiel omdat de uh, uh, ProRail vergeet om de rails vast te draaien. Hoezo gebeurt dat wel eens? Ze we, we hebben een miljard aan onderhoud die uitgeven. Dat was twee weken geleden in het nieuws. Dat lijkt me een iets belangrijkere reden om je over het spoor zorg te maken. Lees de rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het onderhoud van het spoor. Dat lijkt me wat zorgelijker dan een kistje dat de, dat de Greenpeace heeft begraven. Tot slot nog een onverwachte wending in het verhaal. Er is nog een kistje van Greenpeace. De arrestant is pas opgepakt bij het ingraven van het tweede kistje. Hij is inderdaad opgepakt. En we hebben dan de afspraak dat we op een gegeven moment met advocaat... volledig openheid van zaken geven aan de politie. Zodat we daar... Ja omdat we duidelijk willen maken, dit waren we van plan. En ik wil graag weer naar buiten. Ik wil niet vastgehouden worden door de politie. Dus hij heeft toen gezegd uh, dat we ondertussen al een, een opgevouwen spandoek verborgen hadden tussen het spoor. Dat heeft hij verteld tegen de politie. En wat later bleek toen hij vrijkwam, is dat toen hij werd vrijgelaten, toen vertelde de politie hem: uh, Nou, we hebben gezocht naar, die, naar dat opgevouwen spandoek, maar we hebben het niet kunnen vinden. Oftewel, concludeerden wij toen: uh, Het ding ligt er nog steeds. Toen hebben we de politie weer gebeld, de spoorwegpolitie. En toen hebben we gezegd, um, beste mensen, misschien, ook al hebben jullie hem niet kunnen vinden... er ligt dan nog echt een opgevouwen spandoek. En wij willen graag uh, dat opgevouwen spandoek weghalen, samen met jullie. Um, ja, zodat het spoorweg helemaal wordt hersteld in de oorspronkelijke staat. En dat hebben we vervolgens een paar dagen later inderdaad, met de politie zijn we naar die plek gegaan. Uh, het oppervouwen spannend weggehaald, de kiezels weer teruggelegd en uh, dat was het. En dat betekent dat de trein met kernafval er gewoon overheen gereden is? Ja, dat klopt. Dat betekent dat de trein met kernafval er overheen gereden is. Dat er niks gebeurd is. En... Met medeweten van de politie? Met medeweten van de politie. Tja, wie een voor een ander. U hoorde een bijdrage van Gerard Leenders, Jelte Postumus, Barbara Schreuders, Erik Argens, Wiel van der Schans, Kees van de Bos en technicus Alfred Koster. Broken U, wat dan plotseling eind zegt van de Belgische groep Hoever van Ik. Argos. Radio Onyo. Ja, deze rubriek maken we, zoals u weet, samen met de collega's van Onjo NL, de website voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep. Van 13 tot 16 oktober werd in Kiev... de Wereldconferentie van Onderzoeksjournalisten gehouden. Vier dagen lang werd daar gepraat over klokkenluiders, lekken, spionnen en journalisten. En een van de aanwezigen was Margot Smit... directeur van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Onderzoeksjournalisten. Goedemiddag, mevrouw Smit. Goedemiddag, meneer Van Wetel. Wie waren er nog meer uit Nederland? Niet zo heel veel collega's. Ik denk dat er een heleboel heel erg hard aan het werk waren hier in Nederland. Want er waren er al met al een, een stuk of zes. En uit het buitenland, wie waren daar allemaal naar Kiev gekomen? Nou, vele. Uh, het waren 500 journalisten uit uh, zo'n 80 landen. Het aardige was deze keer, omdat het hele programma ook simultaan in het Russisch werd vertaald. Dat er erg veel collega's waren uit uh, de oostkant van Europa. Azerbeidzjan, uh, Georgiërs, veel Russen, veel Oekraïners ook. Is het wel een logische plek voor een wereldconferentie van onderzoeksjournalisten, Kiev? Het is een beetje een reizend circus geworden in de afgelopen jaren, uh, maar we proberen naar plekken te gaan waar ook de aanwezigheid van, van zoveel journalisten ook in elk geval wel uh, opgemerkt wordt. De eerste uh, conferenties zijn gehouden in Kopenhagen, wij hebben hem zelf een keer in Amsterdam georganiseerd in 2005. En uh, het was hoog tijd dat we een keer naar dit deel van de wereld gingen. En doen ze daar al een beetje aan onderzoeksjournalistiek in de Oekraïne? Oh, meneer Van Wezel, meer dan, uh, dan wij vaak denken. Het is alleen verschrikkelijk moeilijk om eraan onderzoeksjournalistiek uh, te doen. Twee weken voordat wij kwamen zijn er in de tweede stad van de Oekraïne... in Kharkiv nog drie tv-stations van de oppositie uit de lucht gehaald. Alles is verpolitiekt daar. In 2000 uh, werd er een onderzoeksjournalist van naam en faam, meneer Gongad, werd vermoord. Die zaak is nog altijd niet opgehelderd. Dus het is heel erg link, maar er wordt prachtig werk gedaan... Onder andere door journalisten bijvoorbeeld bij de Kiev Post, een Engelstalige krant... die toch probeert om een beetje een onafhankelijke positie voor zover dat gaat in te nemen... Dus uh, het gebeurt wel, maar het is verschrikkelijk moeilijk voor mensen daar. Veel moeilijker dan voor ons hier. hier. Een van de onderwerpen op de conferentie was het functioneren van Wikileaks. De site die veelvuldig het nieuws haalde... met onthullingen over onder meer de oorlog in Irak en Afghanistan. Uh, bent u bij die workshop geweest over Wikileaks... Ja hoor, ja, er waren er diverse. Er werd uh, gesproken puur over de techniek van het werken met zo enorm veel documenten. Als je daar snel doorheen wil, hoe doe je dat dan? Want dat doen die congressen ook altijd. Heel veel praktische dingen leren aan journalisten. Maar er is uiteraard ook veel gesproken over ja, alle ethische uh, problemen die er uh, hangen aan het werken met klokkenluiders. Want dat is Wikileaks natuurlijk. En wat zijn die ethische problemen? Um, ja, wat doe je daarmee? Hoe, hoe check je wat het materiaal van je bron waard is? Want een, een, een klokkenluider is een bron als een andere. En doorgaans zeggen wij in de journalistiek één bron is geen bron... Maar wat doe je als een bron met 250.000 documenten komt, waarvan de authenticiteit uiteindelijk door de afzender in elk geval niet is ontkend. Dus hè, het zal wel kloppen dat die van de Amerikanen waren. Maar wat doe je dan? Hoe werk je daarmee samen? En een aantal grote media heeft daarover eh, tijdens de, het congres zijn licht laten schijnen. The Guardian, The New York Times, Afton Boston, een grote krant in Noorwegen. Die hebben eh, er een sluiertje op, eh, opgelicht van hoe zij met wie hebben samen ja, want The Guardian. En dat was heel interessant. Ja, precies. Want The Guardian die werkte aanvankelijk met Wikileaks uh, samen. Maar die hebben gigantische ruzie gekregen hè, met elkaar. Ja. Ja, en, en dat gold ook voor de New York Times. De New York Times Aha. is al eerder afgehaakt. Dus het bleek toch niet zo eenvoudig om met uh, Wikileaks... en ook eh, separaat daarvan met de oprichter Julian Assange samen te werken. Want uiteindelijk zijn dat toch twee verschillende dingen. Maar uh, ja, daar ging doorheen lopen alle privéomstandigheden... waar meneer Assange in uh, terecht kwam. Beschuldigingen van uh, seksuele intimidatie. Maar Die in de Guardian hebben gestaan verhaal, als eerste. De... Sorry? Die in The Guardian als eerste zijn onthuld. Juist, juist. Dus daar zag je ook al wel weer de animositeit tussen beiden ontstaan. Het is uh, uh, David Lee, een van de, uh, de deputy editor van The uh, Guardian, heeft daarover gesproken op het congres. Het is heel erg moeilijk om met de figuur Assange samen te werken. Hij noemde hem de high priest of leaking, oftewel de hoge priester van het lek. En wat is maar een Zodra het is... over hem zelf ging, was hij ineens ja. een stuk uh, beschermender. Dus... Want wat is er moeilijk aan Assange, behalve dat hij soms fantastisch is tegen vrouwen in ja. hun slaap? <laughs> Overigens, dat laatste moet nog maar bewezen worden. Ja, ja natuurlijk, we beschuldigen niemand. Maar wat is er moeilijk aan Assange om mee samen te werken voor die grote kranten? Hij, uh, uh, hij heeft een bepaalde opvatting van, van uh, uh, dat wat zijn materiaal waard is. En dat uh, de journalistiek zegt, ja oké, okay, maar wij willen dat zelf ook checken. En wij willen daar context aan geven. Dat, ja, dat mag voor zolang het hem blijkbaar uitkwam. En zoals Lee ook zei, van een, een, een confidential source of een hè, beschermde bron... is voor mij uh, uh, iemand in de journalistiek die het waard is om, dat, uh, om die bescherming te geven. Maar Assange heeft heel lang die bescherming niet gewild met opzet... totdat het met hem persoonlijk misging. En toen wilde hij het wel. En daardoor werd hij dus ja, in die zin minder betrouwbaar voor, uh, voor de, de media die met hem werkten... Die ethisch... het, was, het, was een lastig, het was een lastig project, zullen we maar zeggen, voor alle media die er mm -hmm. aan mee hebben gewerkt. Alleen de Aftenposten-medewerkers uh, verdedigen uh, Wikileaks als, als instelling in elk geval nog altijd. Over Assange doen ze geen uitspraken, maar Wikileaks zelf. Daarvan zeggen ze, het is ontzettend veel waard geweest. En nog altijd, want maar er zit nog veel materiaal in. De New York Times en The Guardian zijn een beetje afgehaakt. Ja, ja, die doen nog steeds wel wat met het materiaal dat ze hebben. Daar wordt nog altijd in gespied en gezocht. Maar ze zullen niet zo snel een nieuwe samenwerking met, uh, met Wikileaks aangaan, denk ik. Over vier weken is in Eindhoven het uh, jaarcongres van uw uh, vereniging, de VVOJ zelf, de vereniging van onderzoeksjournalisten. Ja. Gaat dat dan ook weer over die ethische kanten van samenwerken met Wikileaks? Onder andere, ja hoor, er zal een panel uh, uh, worden samengesteld met onder andere uw collega's van Argos. Want ah. Die zijn aan het werk om... Uh, ongetwijfeld weet, aan, ...aan het werk om een, uh, met nieuwe software het mogelijk te maken... om uh, uh, in samenwerking met de studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen... Ik weet nog van niks, maar goed om van u te u horen. Ik weet nog van niks. Nou, dat, dat panel komt er in elk geval om die nieuwe software te laten zien... zodat journalisten opnieuw kunnen zoeken in die documenten. En dan zal er ook over, uh, door collega's hier in Nederland... van NRC Handelsblad, onder andere NOS en RTL Nieuws gesproken worden over hoe het is om te werken met dit materiaal. Hoe het ook is om samen te werken, want dat heeft Wikileaks ons wel geleerd. Als journalisten zijn wij uh, uh, alleen in, in samenwerking in staat om dit soort grote hoeveelheden materiaal te doorgronden en van contexten voorzien. Dat is wat onze lezers en onze kijkers van ons verwachten. Dank u wel. Maar daarvoor moeten we samenwerken. En dat vinden we lastig als journalisten. Maar, oh ja, nee, vreselijk. <laughs> Ik ben ook een hele erg individuele... Nou, daar praten we een andere keer over. In Eindhoven goed. bijvoorbeeld. Margot Smit, directeur van de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten... die in Kiev was op de Wereldconferentie van Onderzoeksjournalisten. Dit was Argos. Wij zijn er volgende week weer. Straks Niels Heithuis met Tros in Bedrijf. En daarin hebben ze een nieuwe oplossing voor de economische crisis. Laten we diamanten gaan verkopen aan de Chinezen. Een goed weekend, dan ga vooral niet de A2 op. Onbetaalbare sportmodellen en Chinese koepblikken. Is dat een ding wat het nooit gedaan heeft? Eigenlijk? Nee, Komt nee, markt, nee. Benzineslurpers en ultragroene elektrische auto's. Even kort gezegd is het de eerste milieuvriendelijke auto... waar een echte autoliefhebber ook vrolijk van moet. En natuurlijk een wekelijkse rijimpressie. Dus even kijken wat hij doet en of er geen politie is. Nee